Pretty place, dat is oude muziek van uh, lang geleden. Met de blue flames. De vlam in de pan, dus uit de jaren 60. Jordi Getaway uit 1966, dus aan het begin van het tweede gedeelte van de zondagmorgen van GoFM. Welkom. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ook het tweede uur ga ik je oren verwinnen met lekkere muziek. Geen carnavalsmuziek vandaag op deze mooie zondagmorgen. Want dat hoor je nog vandaag genoeg in de straat. En als je toch carnaval gaat vieren vandaag nog... ja, dan heb je genoeg aan alle stampers die daar voorbij komen. Hier in de show draaien we gewoon lekkere muziek. Gewoon op de zondagmorgen. Ja, Mooi te beëindigen met wat meer up tempo muziek dan dat vorige uur. Zoals deze van John Paul Young, Standing in the Rain. En straks een reportage van Jeroen Vergent. Hij ging weer de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u het hemd van het lijf. Je hoort het allemaal hier bij GoFM. standing in the rain while you were getting in a taxi and it's just standing Stuart hier in de uh, show bij GoFam en Passion. Hij maakte vorig jaar nog een uh, geweldige cd, een nieuwe, nieuw album en uh, met prachtige nummers ook. En toen zag ik hem opeens op uh, televisie, de uh, Britse televisie. En ik dacht bij mezelf, hé, hey, die doet het nog goed zeg op zijn oude dag. Ja, daar teken ik voor. <laughs> ja, echt wel. Echt, echt, echt wel. Hé, hey, de mooiste muziek hoor je hier. Dus, vandaar dus Rod Stewart. En daarvoor John Paul Young en Standing in the Rain. Goed, ik zei het al straks, Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg er nu. welke positieve berichten zijn nu bijgebleven deze week? Een week van ellende en gedoe. en getonter en geweld. En toch zijn er mensen die ook nog het positieve zien. U hoort het straks over ongeveer een kwartier hierbij. Go FM.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 Carena que tu cuerpo es la alegría y cosas buenas, alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Ay, alla tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas, alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena.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 And all you been set along with me Allah tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena Alla tu cuerpo Alegría Macarena Eh, Macarena Alla tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es dar la alegría buena Alla tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Alla tu cuerpo Alegría Macarena Tu cuerpo para dar la alegría Alla tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena I'm tu cuerpo alegría Macarena, hey, macarena. Ay. Ay. Tu cuerpo, alegría, macarena. Que tu cuerpo es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 ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Mm, alle komen vorbei, ik brauch niet uit te gaan. Traum geseegd, het huis aan zee. Ik such nieuw land met unbekannten Straßen.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 Gezellig aan huis aan het meer van Peter Fox. We kennen hem trouwens ook in de uitvoering van Heinall. Je weet wel die man met die grote zwarte bril en zo. Ja. Geweldige muziek uit Duitsland dus. Los de Rio ervoor met Macarena voor de soepele heupen. Die heb je trouwens nodig voor carnaval, want het gaat weer los. Ja, op onze website, go-rtv.nl, vind je de agenda's van de carnavalsverenigingen. Bijna alle carnavalsverenigingen in zuid vlaanderen dus, uh, Ik zit wel te kijken naar een van de affiches van de Chlorianen. Uh, ja, Chlorianenland 2022. Meer info op onze socials. Hmm, hebben ze daar geen leuk carnavalswoord voor? Vind ik toch wel weer een, een beetje minder, zou ik zeggen. Maar goed, vind alle informatie over carnaval op onze site. telefoontje doen met uh, Abba natuurlijk op deze zondagmorgen bij GoFam. Ring Ring uit 1973. Gezellig. En Dusty Springfield. I only want to be with you. Wat een romantiek weer. Oh. Uh, tijd voor ons uh, straatinterview. Jeroen Vergent ging de straat op ondanks al het gedonder in de wereld. En hij vroeg aan u, uh, wat is uw... Uh, ja, positieve herinnering van de afgelopen week. Want in kranten, in de tijdschriften, radio, tv, het zit helemaal vol met ellende en gedoe. En, uh, en wat misgaat, dat beklijft. Maar wat beklijft er bij u aan positief nieuws van de afgelopen week? Hier zijn uw antwoorden. Ja, positief nieuws. De uh, ja. Olympische Spelen. Ja, dat is ook leuk. Oh, ik hou je verder open, mag. Ach. Zijn wij zo blij mee? Nou, Kijk dat uh, die mondkapjes weg kunnen en dat de mensen gewoon ergens naar binnen kunnen. Ja. Kijk, uh, die, die weer openingstijden, die hoeven voor mij niet, want ik ga toch nergens naartoe. Dus in die anderhalve meter vind ik ook kolen. Dus. Nou, misschien dat de corona een beetje minder wordt. Hè? Dat de vooruitzichten toch... Ja, dat, dat is het dan. Ja. Bijvoorbeeld, ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, dat we naar uh, het einde van de lockdown uh, gaan. Ja, dat zit erin. Lijkt wel leuk. Ja, lekker vrij zijn. Welk positief nieuws van deze week is u bijgebleven, is de vraag. Dat is heel belangrijk. Niet alleen deze week, maar eigenlijk moet het alleen deze week zijn? Nou ja. Nou, mijn vrouw is uit het ziekenhuis gekomen oh. met uh, we dachten kanker. En dat is in, uh, even omhoog kijken, in godsnaam goed afgelopen. Het was een polyp en die hebben ze weggehaald ja. uit haar borst. Dat uh, was niet wat aardig, maar dat kon het wel worden. Vandaar dat ze hem weggehaald hebben. Dat was mijn goede nieuws. Bij je eh, Juist, dat was niet mijn goede nou, nieuws. Nou ja, dat is een hele goede. Prachtig nieuws, hè? Prachtig voor een voorbeeld. Ja. Tuurlijk. Ja. Ja, nee, dat kan niet beter. Nee, maar er zijn dat... waarschijnlijk best wel zorgen over, denk ik zo. Nou, zij is een aantal jaren geleden aan de andere borsten ook al kwijtgeraakt. Een borstkanker. Vandaar dat we nu weer schrokken. Dat ja, ja, ja, okay. oh. kan je wel je voorstellen. Nou, maar nu is het zo dat ik, eh, ik ga nu naar binnen en ik ga twee kaartjes kopen en dan gaan we het vieren. Ja, dat dacht ik nee, nee. Ik zat aan taartje denken en zo. Maar dit, dit is wat anders. Ja, een Theater, theaterkaartje. Ja, een theaterkaartje. Ah, okay. ja. Een theatervoorstel. Voor de kick. Oké, okay. ja. Oh, je bent, je bent een keer geweest? Ja, ja. Oh, wat, ja, ik, oh, dat kan ik niet uit elkaar houden. Ik heb ook een, een hengel, maar uh, serieus? Ik weet het niet meer hoor. Nee, maar kijk. Oké. Okay. Ja, serieus. Nou, nou ik heb. Ik, ja, Nou, welk positief nieuws van deze week is je bijgebleven? Nou, ik heb uh, de hele week uh, dan al naar de Olympische Spelen aan het kijken, ben. Dus dan is het toch wel de zilveren plakken van schutting. De gouden plakken van schouten. Dat vind ik wel. Uh, het, het, het doet het land goed, toch? Het schaatsen, hè? Ja. Ja, ja, ja. Tot ja. fijn dat het zo goed doet. Aha. Ja, dat was het. Want andersom kan dat wel eens heel vervelend zijn. Ja, daarom. Maar dit is echt positief. En ook die allende bij Ajax is ook wel positief in de Rotterdamse mensen ook Die supporters. Dat heb je dan. Die vinden wel prachtig. Mijn zoon zit in de horeca. Die leert voor kok. En die knorst zo blij. Oké. Dat weer verder open mag. Hij was tamelijk gefrustreerd, denk ik. Nou, dat zat er tegenaan, ja. Ja, motiveer ze maar eens. En wat mag hij nou weer doen, wat hij uh, niet mocht? Nou, hij mag nou weer gewoon in, in de keuken werken. Ja. Als kok. Ja. Zijn laatste leerjaar, dus ja, hij is daar hartstikke blij mee. Dan heeft hij vertraging opgelopen in ja, zijn... Ja, uh... in zijn stageuren. Juist. Ja. Oh, dat is dat een goede. Dat wat minder, maar goed. Nee, maar dat is een goede om bij te blijven. Dat is positief nieuws inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Zeker, zeker. Goeie. Zeker. Daar zijn we echt heel blij mee. Schaatsen, ik hou nogal van schaatsen. Dus, ja. En we hebben wat gauw plakker gewonnen als Nederlandse zijn. Dus, ja. ja. Dus dat vind ik positief. En wat, vind, wat is uw uh, favoriete sport op die winterspelen? Is nog, uh, uh, dat is hoofdzakelijk schaatsen noemen we. Ja. Ja, ja. Een lange baan ja. En aan die andere sporten, daar komen vaak alle sporten voorbij die ik nog niet eens... Ja, sommige ken ik niet eens, maar... Nou, de sport waar Nederlanders aan meedoen. Oh ja. Dat, dat, dat <laughs> ik, goed. Niet, ja, ik ben nogal chauvinistisch, dus ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Here is the news All the words from the World Convention See you. Ik zou zeggen, dit is toch wel een nummer wat past bij de tijd van nu, hè? Rutja komt een verreden. Mm -hmm. En Inlet Trick Light Orchestra. Altijd moeilijk om uit te spreken op de zondagmorgen. Zeker na een late avond gisteravond. Hierllo en Here Comes the News. Ja, mooie muziek hier bij GoFam. Het is alweer zo'n 10 uh, minuten over half 12. bijna althans. schiet lekker op. Ja, en we hebben gewoon nog muziek voor je om je een beetje wakker te maken op deze Zondagmorgen Muziek van Mike Anthony. It comes around here Ja, ze zeggen dat hier in de studio iedere keer weer tegen me. Zeggen Alfred, wat uh, breng je nu weer voor een oude meuk? Nou ja, dat is het wel. Eerlijk is eerlijk, maar wel lekkere oude meuk van uh, Dam van Hully. En uh, Gloria uit 1967. Mike Anthony ervoor met Why Can't We Live Together. Eerlijk is eerlijk, het was een uh, lekker nummer. Maar het was natuurlijk fake. Die man heeft ontzettend veel glazen gehad toen hij dat uh, nummer uitbracht. Want uh, ja, alles wat erachter zat aan muziek was natuurlijk gewoon gejat van Timmy Thomas. En dat kon natuurlijk niet. En later heeft hij een nieuwe versie gemaakt, maar die was lang zo leuk niet. Ach, een beetje popgeschiedenis in de show kan ook geen kwaad. Dus, oh, het gaat al richting 12 uur. Schiet lekker op vandaag. Het wordt een mooie dag. Het blijft een mooie dag. Dus, uh, en blijf daarom ook bij GoFem. Tja. Want we hebben gewoon de lekkere muziek voor je. En de beste informatie uit de regio. En de lekkere muziek behelst onder andere deze van Talk Talk. Life's what you make it. Wel uh, erg van toepassing. Sweat time, this on hot. Sweat a in and you're left back after. Where ya go up? So give me the yum my banana with the salvage And that's how we try the chain all They could so what's up, dudes? When time this on? De Mango Kings. En underneath the mango tree. Aan het einde van de show. De volgende nog even. Talk talk. En life's what you make it. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap. Want de show is over. Tja, het is even niet anders. Ik ga een carnavalletje doen. Dus dat wordt gezellig vandaag. En ik hoop er weer te zijn volgende week zondag. Wederom rond een uur of tien. En dan weer lekkere muziek in de show. En een paar leuke onderwerpen. Ik hoop dan dat je weer luistert. Maak er een ontzettend leuke dag van vandaag. Het weer is uitnodigend, dus uh, geniet ervan. Het is een beetje fris, dat dan weer wel. Ja, daar moeten we het dan maar mee doen. Tot besluit van deze show. Stevie Wonder, een prachtige uit 1977. Another Star. Mooie dag.